6 uur Eva de Jong met het NOS journaal Minister Opstelten wil de politie en justitie meer bevoegdheden geven in de strijd tegen computercriminaliteit. Hij wil opsporingsdiensten de mogelijkheid geven in computers in te breken. Dat blijkt uit een conceptbrief van Opstelten aan de Tweede Kamer. Hij schrijft dat computers steeds belangrijker worden en dat het aantal cybermisdaden toeneemt. Hij wil dat de opsporingsdiensten computers mogen hacken, onder meer om software te installeren... om het versleutelen van gegevens ongedaan te maken en om informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag begint vandaag het allerlaatste proces. Dat tegen de Kroatische Serviër Goran Hacic. De oud van de Krajina wordt verdacht van moord, marteling en deportatie van Kroaten. Hacic werd in juli vorig jaar opgepakt. Ook begint voor het tribunaal in de zaak Karacic de oud-Bosnische Servische leider na drie jaar aan zijn verdediging. Hij wordt verdacht van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Tientallen gemeenten hebben honderden miljoenen euro's verlies geleden op bouwgrond die als gevolg van de crisis onverkoopbaar is. Daardoor bezuinigen gemeenten op publieke voorzieningen zoals bibliotheken en sportclubs en gaan gemeentebelastingen omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het grootste verlies leed de gemeente Apeldoorn volgens Nieuwsuur 124 miljoen euro. Astronaut André Kuipers heeft opnieuw een koninklijke onderscheiding gekregen. In zijn woonplaats Vijfhuizen werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was al officier in de Orde van Oranje Nassau na zijn eerste ruimtereis in 2004. André Kuipers werd gisteravond ook benoemd tot ereburger van de gemeente Hardam-Meer, waaronder Vijfhuizen Valt. Hij gaf daar een presentatie over zijn ervaringen in de ruimte. Het weer, bewolkt en regenachtig, met een stevige zuidwestenwind... aan de kust mogelijk stormachtig. Vanmiddag geleidelijk droog, met soms wat zon. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 16 oktober. Goedemorgen. Als u uw computer opstart, dan moet u straks eerst kijken... of er niet al iemand anders in zit. Uh, even kijken. Ah, meneer Opstelten. Ja, die heeft plannen. Minister van Justitie voor meer bevoegdheden voor politie en justitie... om in te breken in computers. Praten we in ieder geval over met internetdeskundige Roland Stekelenburg. En gemeenteleiders hoorden het het miljoenenverliezen op de aankopen van grond. Nu daar vanwege de crisis niet op gebouwd wordt, moeten ze afschrijven. Maar dat doen ze niet allemaal. Praten we over met Ralf Pans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En met hoogleraar vastgoed Erwin van der Krabbe. Correspondent Arjen van der Horst vertelt over de toestand van het Pakistanse meisje Malala. En We spreken een echte schot over de mogelijke onafhankelijkheid van zijn land. In Denemarken is een omstreden toneelstuk in première gegaan. Dat is gebaseerd op het manifest van Anders Breivik. Twintig jaar Frans-Duitse vriendschapsbetrekkingen leveren het bijzondere tentoonstellingen op. We beschouwen Roemenië-Nederland voor. En een groep ecologische kampeerders wil de uiterwaarde van de IJssel niet verlaten. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. We kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Veel Nederlandse gemeenten kunnen hun bouwgrond niet meer verkopen. En dat kostte bij elkaar honderden miljoenen euro's. Grote bouwplannen zijn door de crisis niet van de grond gekomen. En dus is ook de grond veel minder waard, blijkt uit inventarisatie van Nieuwsuur. Hoogleraar Vastgoed, Erwin van de Krabbe, legt het uit. Gemeenten zijn in, al in de jaren negentig begonnen met het ontwikkelen van hele grote woningbouwlocaties. Uh, dat was in een tijd dat de woningprijzen elk jaar enorm aan het stijgen waren... Nou, dat is heel lang goed gegaan, maar we weten dat de woningprijzen inmiddels gedaald zijn. Dat de vraag naar nieuwbouwwoningen ook gedaald is, met als gevolg dat er geen bouwgrond meer wordt afgenomen. Uh, en nu krijgen die gemeenten hun bouwgrond niet meer verkocht. Nee, dat geldt bijvoorbeeld voor Delft. U hoort de wethouder daar, Lucas Vokurka. Ik denk dat we uh, in, uh, inderdaad de goede tijd grond hebben gekocht om goede wijken te ontwikkelen waar mensen fijn kunnen wonen. Alleen ja, de situatie is uh, drastisch omgeslagen en je ziet nu dat we ja, in een compleet andere wereld terecht zijn gekomen. Ja, als de gemeente moeten afschrijven, betekent het wel dat het geld ergens anders vandaan moet komen. En dus zal er op andere posten moeten worden bezuinigd. Dat zijn enorme bedragen, hè. dat is echt aanzienlijk. Dat betekent dat je zwembaden moet gaan sluiten, dat je bibliotheken moet sluiten, dat je eh, sportverenigingen niet meer kunt subsidiëren. Dus je gaat het van andere onderdelen van je begroting moet je dat gaan afhalen. Ja, dat geldt voor veel gemeenten. Nieuwsuur onderzocht er 40. En daarvan hadden er 33 een verlies van 1 miljoen euro of meer. Absolute uitschieter is Apeldoorn met een verlies van 124 miljoen euro. Maar ook Heerenveen met bijna 80, Den Haag en Groningen met ieder meer dan 60 miljoen euro zijn hard geraakt. Maar, zegt Van der Krabbe, het is wel een beetje eigen schuld dikke bult. Maar je mag wel zeggen dat die bestuurders en gemeenteraden... tot op zekere hoogte hebben zitten slapen... en die risico's uh, onvoldoende hebben ingeschat. Dus ze hadden uh, te veel tekens in hun ogen. Volgens de hoogleraar is het einde van de financiële problemen nog niet in zicht... omdat veel gemeenten de problemen maar voor zich uit blijven schuiven. Hillary Clinton probeert Obama uit de wind te houden... in de discussie over de veiligheid rond het consulaat in de Libische stad Benghazi. Daar kwam vorige maand de Amerikaanse ambassadeur om het leven... door woedende demonstranten. In een gesprek met CNN zegt Clinton dat de veiligheid haar verantwoordelijkheid is... als minister van Buitenlandse Zaken en niet die van het Witte Huis. U hoort een cnn verslaggeefster. En when ik secretaris Clinton whether, you know, the White House... Is throwing the State Department over the, under the bus dit is my state department. I take responsibility, security for the US diplomatic post... is a state department function. Vicepresident Joe Biden zei in een televisiedebat tussen de running mates... dat er nooit was gevraagd om extra veiligheidsmaatregelen. Maar dat bleek wel zo te zijn. Mitt Romney koos direct de aanval... en nam Obama en Biden kwalijk het verzoek in de wind te hebben geslagen. Clinton zegt nu de aanval op het consulaat... Eh, geen onderdeel van de campagne te willen maken. De election is coming up and obviously everyone wants to politicize this. But she said that she wants to wait for an investigation before she talks about whether there was you know, good intelligence or bad intelligence or security decisions. But she did say, Aaron, the buck stops with her. The buck stops here, oftewel dit is mijn pakje. Ze wil daarmee voorkomen dat politieke tegenstanders van Obama garen spinnen bij de aanslag in Benghazi. Komende nacht is er een nieuw televisiedebat tussen Obama en Romney. De winnaar van de NS Publieksprijs 2012 is Tonio van AFT. van der Heijden krijgt hem dus de NS Publieksprijs voor zijn boek Tonio. Het boek kreeg bijna 40% van de stemmen. Ruim 70.000 mensen brachten hun stem uit en dat is een record. In Tonio verwerkte de schrijver de dood van zijn zoon... die op zijn 22e jaar overleed. Van der Heides vrouw Mirjam Rottenstreich nam de prijs in ontvangst. Het is zo uh, so dubbel, want... Je wil niet, eigenlijk wil je gewoon er niks mee te maken hebben, omdat het vanwege de dood van Tonio is dat dit boek bestaat. Maar als het boek er dan toch bestaat, dan wil je ook dat er dus zoveel mogelijk mensen gelezen wordt, omdat het over Tonio gaat. De NS-publieksprijs bestaat uit een bedrag van 7500 euro... een beeldje van kunstenaar Jeroen Henneman... en een eerste klas abonnement van de NOS. Eh, van de NS, bedoel ik. <lacht> ja, goed, de NOS kan ook. Ja, het is niet voor het eerst dat Tonio in de prijzen valt. Van de Heide kreeg eerder dit jaar ook al de Libris Literatuurprijs. De Griekse premier Samaras is uh, hoopvol. Uh, volgens hem uh, zal er vanaf volgend jaar in Griekenland... sprake zijn van economisch herstel, eindelijk. Hij denkt dat er deze week nog overeenstemming komt... over nieuwe bezuinigingsmaatregelen... zodat Griekenland goedkeuring krijgt... van de Trojka voor nieuwe noodsteun. In een toespraak gericht aan het volk... sprak Samaras zelfs over een grote ommekeer. De nieuwe maatregelen die het zijn... kan de economie de vorige tijd... de grote stoffie van de stoffie dit mm -hmm. zal het uh, laatste bezuinigingspakket zijn, sprak de premier. De ergste hebben we achter de rug. Snel zullen de betere vooruitzichten voor iedereen zichtbaar zijn. En is weer hoop, al dus Samaras. Het land moet daarvoor wel de pensioenleeftijd verhogen... het ontslagrecht versoepelen en ook korten op uitkeringen. Een Grieks faillissement lijkt inmiddels steeds verder weg... Het kritische Duitsland heeft zijn strenge toon wat gematigd. En het IMF heeft al laten weten, Griekenland meer tijd te willen gunnen. Ja, de Rolling Stones gaan iets opstarten, uh, namelijk de samenwerking met Endemol. Het mediabedrijf gaat samen met de Britse band de digitale rechten exploiteren rond de nieuwe tournee. De oude rockers kondigden gistermiddag zelf de nieuwe reeks concerten aan. Hometown. First, London. We're playing the O2 two Arena down in Greenwich by the river. On the 25th and the 29th of November. November. Then across to the, the East Coast of America, where we're playing two shows in Newark, New Jersey, New Jersey. at the Prudential Center on the 13th and the 15 th of December. Vier concerten dus. Het begint in Londen, twee in Londen en dan in twee in New Jersey. En Endemol gaat onder meer dat laatste concert live uitzenden op 15 december. Het is de bedoeling dat fans tegen betaling kunnen meekijken. Nog even naar de beurs. Er Ligt de winst gisteren in Europa. Dat had vooral te maken met de hoop op een spoedig noodhulpverzoek van Spanje. De AX sloot een half procent hoger. Ook de beurs in Frankfurt, Londen en Parijs. Tegen tussen de 0,2 en 0,9 procent. In Amerika deden de beurs ook goede zaken. Daar kwam bij dat vooral door mee van de cijfers over het Amerikaanse. Consumentenvertrouwen, optimisme kwam. Dow Jones en de Nasdaq stegen allebei iets meer dan een half procent. In Japan is de nieuwe handelsdag inmiddels weer begonnen. Daar opende de Nikkei 0,7 procent in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, en u was uh, net al een beetje in de stemming gebracht door de Rolling Stones. Doe het nou helemaal? Is ook lekker om de ochtend zo te beginnen. Hè? Start me up. Rolling Stones beginnen dus aan hun nieuwe tour. Vier concerten slechts. En die tour heet Fifty and Counting. Wij gaan gauw naar uh, Mark Robin Visser. Het is kwart over zes. Want, uh, Mark Robin, we hebben iets belangrijks te melden, hè? Vanochtend. Ja, nou, ik, ik ben uh, ook een beetje in een war eigenlijk. Ik weet niet zo goed wat ik daar moet doen. Maar uh, misschien kan je me helpen. Ik reed mm. net uh, bij Utrecht in de buurt. reed ik langs een uh, tamelijk bekende meubel... Uh, meubelhandel uh, en daar stond een bord. Uh, Zo'n lichtbord, heel groot, en daar stond op onze kerstshop is open. Hey. En dan heb ik toch, ongeveer 20 kilometer niet meer zo goed geweten hoe ik die gereden heb. Maar ik dacht, onze kerst, onze kerstshop is open. Ik kan dat gewoon helemaal niet uh, niet verwerken in mijn hoofd, maar dat heeft misschien ook met het moment van de dag te maken, maar it doesn't compute onze kerstshop is open. Ik ga daar uh, straks nog eens even rustig over nadenken. Onze kerstshop is open. Nou ja, goed, laat het de, dat los. valt je dan ja. zo op, weet ja. je wel. Ja. ja, dat moet je dan gewoon even... Uh, want gisteren viel me ook al zoiets uh, ontzettend grappigs op. Nog wel uh, een berichtje van de NOS uh, zelf. Namelijk uh, dat, uh, dat de NOS op zoek is naar de, naar de nieuwe uh, Erwin Krol. En toen dacht ik, uh, dat is mijn kans natuurlijk, hè... Ik voel me eigenlijk ook wel een beetje gepasseerd. Want ik doe natuurlijk al jaren. ik ontzettend uh, mijn best te doen bij de radio. En die sprong naar de televisie. Uh, die, die, uh, dat, dat, dat, dat moet natuurlijk nog gebeuren. Dus ik dacht, dit is mijn kans. Maar nee, het wordt gewoon een screening. Iedereen uh, mag meedoen. Iedereen die een beetje verstand heeft van het weer, dan in ieder geval. En dat spreekt mij toch wel. Uh, tot de verbeelding. Uh, dus ik ga vanochtend alvast een beetje op zoek. Uh, we gaan beginnen uh, bij een uh, hele jonge meteoroloog die volgens mij gewoon eigenlijk met, zijn we eigenlijk al klaar. Als dat gewoon straks goed klikt tussen ons, dan is het wat mij betreft uh, geregeld. En uh, wij duiken dan ook verder gewoon vanochtend even in de wereld van de meteorologie. En uh, waar je eigenlijk aan moet voldoen om uh, op televisie hier te komen. Ik weet ook wel eigenlijk waarom ik niet, uh, waarom ik natuurlijk niet, uh, niet geschikt ben. Gewoon, uh, ik ben gewoon te dik. Nou, en gewoon te dik. Vind je, gewoon vind je dat? Vind je dat zo? Die kerstshop vind ik. Ja, nou, ik, ga toch, ik, moet één ding, ik kan maar één ding tegelijk in mijn hoofd. Dus ik ga nu toch nog even over die kerstshop nadenken als je het goed vindt. Okay. En uh, onderweg naar de meteoroloog. De nieuwe Her Erwin Krol. En, uh, oh ja, ik heb nog een, een leuk stukje. Dat is misschien wel leuk, want ik heb natuurlijk ook wel mijn eigen idolen. Uh, luister maar even, een stukje uit 1983. Even voor de grap: Veel zon. Storingen blijven langs de noordflank trekken naar Scandinavië. Wij kunnen door de zon en de zwakke wind 22, 25 graden verwachten, zeker op maandag. Ja mensen, wat willen wij met zo'n prachtige luchtdrukverdeling nog meer, waarmee deze mei-maand zeer zomers zal afsluiten. Nu krijgt u van mij nog enkele tips voor dit pinksterweek -einde. Maandag tweede Pinksterdag dan wordt in het vestingsmuseum ten Naden het schuttersfeest georganiseerd. Ja, de mensen die niet weten wie dit was... die hoeven ook niet naar die screening te komen. Dat zeg ik maar vast uh, van tevoren. Dan weet, je, dan weet je dat. De kerstshop is open. De kerstshop is open. Ja, wij vinden die altijd wel heel uh, gezellig. Dat wel, Mark Robin. Ook ben je misschien wat... Fijn, wat aardig dat je dik. dat zegt. Dat vind ik echt, dat vind ik echt dat, een enorme steek me echt. Ja, daar ben ik blij mee. Oké, okay, fijn. Dankjewel. Ik vind jullie ook heel leuk. <lacht> Kijk, dag, tot Dank. later. Dank je. Goed, 18 minuten over 6, uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Lichte opwinding vlak voor de uitreiking van de NS Publieksprijs gisteravond. Oorzaak, een onverwachte mededeling van genomineerde Mart Smeets. Nou, dat is natuurlijk een kolfje naar de hand van Jeroen Wieland. Auteur trekt boek terug op de avond van de uitreiking. Appel van Nispen, directeur van de CPMB. toch een, een bijzonder feit. Nou, sterker nog, het is eigenlijk het eerste in de historie van de Dennis Publieksprijs. En die bestaat toch al een redelijk aantal jaartjes dat dit gebeurt. Uh, ja, en dat is aan de auteur zelf natuurlijk. Dat, die mag dat doen. Die is daartoe gerechtigd. Uh, had wel een paar keer iets, dat weten we, wel, iets, geroepen erover natuurlijk, de afgelopen dagen. Hot nieuws. En uh, ja, nu uh, trekt hij zich dan terug. Hè? Mark Smeets zelf meende dat zijn boek na al het nieuws van de afgelopen dagen achterhaald was. Voor uitgever Liederwijde Paris was het al net zo verrassend dat hij op het laatst de landsfactor terugtrok. Hij heeft per mail met ons overleg gepleegd en wij zeiden je moet gewoon komen en je moet een statement afleggen. En wat hij zei, dat was voor ons wel degelijk een verrassing. Maar hij zei, het is absoluut duidelijk, ik heb het niet uit te leggen waarom dit moet. Ik heb het met de waarheid van toen, drie jaar geleden, wat ik toen wist. En mijn eh, enthousiasme van toen heb ik het geschreven en het is achterhaald door de werkelijkheid. En het boek dat vanaf nu bekroond mag worden met de titel Boek van het jaar 2012, is het boek dat 39% van de stemmen behaalde, de winnaar, van de NS Publieksprijs 2012 is. Tonio van oh. AFI. Adrie, de schrijver, was thuis op zijn verjaardag. Zijn vrouw, Meer Rodenstrijger, was er wel bij. Wat een emotie, nadat nou, jullie toch ook de Libris-prijs al hadden gekregen voor Tonio? Ja, het is nog een keer hetzelfde doormaken. Het is echt ondoenlijk eigenlijk, maar ja, heel erg blij. Is het nog een prijs of is het toch een andere prijs dan de Libris-literatuurprijs? Uh, beide, het is nog een prijs en het is een andere prijs. Want ja, dit is een prijs van de lezers en uh, de Libris is van een jury. Dus dat is toch anders... Ja. Voelt het ook aan als een omarming van al die mensen? Ja, nou, dat hebben we ook wel nodig, moet ik zeggen. Alle extra armen meer vanwege Tonio, Tonio het boek, maar ook Tonio, uh, of juist Tonio, wie die was. Ja, dat, dat voelt gewoon echt heel fijn. Ik zou ook nooit, als, als Adi voor een ander boek genomineerd was geweest, zou ik ook nooit me daarvoor hebben, zou ik nooit stemmen. zijn gaan werven, zou ik hier ook niet namens ADN aanwezig zijn geweest, want het is zijn boek. Maar was de beste campagne toch niet ook gewoon dat boek zelf? Ja, tuurlijk, maar zonder dat boek was er überhaupt niks geweest. Nee, ja, dus dat, dat, je weet ook niet hoe het zou zijn gegaan zonder die campagne, maar ja, tuurlijk gaat het om het boek. Maar ja, het gaat ook om de boek bij Libris en het gaat ook om een boek bij de, nou ja, weet ik veel wat prijs, maar... Uh, Eerst moet er het boek zijn, zonder boek geen prijs. Prijs hoe dan ook voor, voor Tonio. Voor Tonio, oh. voor Tonio, de Tonio, onze zoon en de Tonio het boek. Ja. Mirjam Mevrouw vrouw van A.F.T. van der Heijden, die dus de NS Publieksprijs won voor Tonio. Eén van de werelds beroemdste warenhuizen staat in Parijs. Het is Galerie Lafayette. Deze maand is het precies 100 jaar geleden dat het huidige gebouw werd geopend... met zijn immense glazen art Nouveau koepeldak. De winkel nodigde voor het jubileum de Nederlandse architect Rem Koolhaas uit. Hij mocht in Lafayette een tentoonstelling maken over de geschiedenis, 100 jarige geschiedenis. Nou, ons correspondent Frank Renoud ging er kijken. I love Paris in the winter when it drizzles.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 Cette architecture spectaculaire est presque celle d'un monument public.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 creativiteit uh, getoond. Uh, en daarom vond ik het spannend om te doen. En ook om eigenlijk hunzelf uh, de moed te geven om nog honderd jaar zo door te gaan. Oh ja, correspondent Frank Genoud was dat vanuit Galerie Lafayette. En zo heet het. Embrace van Dazzled Kid. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor het EK volgend jaar in Israël. In de zomer. In de play-offs werd Jong Slowakije met 2-0 verslagen. Afgelopen donderdag won Jong Oranje ook al. Met dezelfde cijfers van de leeftijdsgenoten uit Slowakije. Door de vorige uitslag zou je verwachten... dat Jong Oranje een gala-voorstelling zou opvoeren. Maar niets was minder waar. Jong Oranje speelde niet al te best. Bondscoach coach Corpot...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 Maar heel een beetje als controleur. Ja. Ja, en in komt er weer zo'n bal waarvan je verwacht. Ja, hij ligt hem wel een keer terug, loopt de jongen, dan hangt hij. Is ze dan klaar? Als wij naal om die bal over de lijn werkt? Ja, toen dat, dat was, was het gebeurd. Dat was de, belang, dat was de doodsteek voor hen. Want ze hadden toen, kijk, als ze 2-1 maken of 1-0 maken, dan komen ze weer dichtbij en dan krijgen ze hoop. Maar nou, dit was natuurlijk de genadeklap. Het grote oranje maakt zich ondertussen op voor de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Roemenië. Bij winst staat oranje al wel zo goed als met één been in Brazilië. En dat weet de bondscoach, zo wie van Gaal natuurlijk ook. Toch wil hij bepaald niet te vroeg juichen. Roemenië is een sterke tegenstander. Nou, Roemenië heeft een Turkije geworden. En, en dat vind ik een geweldige prestatie. Uh, ik, ik schat, of ik schat uh, Turkije uh, hoger in, maar ze hebben wel verloren. Dus ontegenzeggelijk uh, heeft Roemenië die kwaliteit om Turkije te, te verslaan. Dat hebben ze bewezen. En Roemenië heeft vanavond de steun van tienduizenden supporters. Dat is een stimulans voor iedere speler, volgens Van Gaal. Ja, ik heb, uh, ik heb ook ervaring om uh, voor 50.000 uh, mensen te voetballen.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 Dus deze wedstrijd leeft in Roemenië. Nou, dat is toch heel mooi. We gaan het zien. De wedstrijd begint vanavond om 8 uur. Radio 1. Het NOS-journaal half geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, minister Opstelten wil politie en justitie... meer bevoegdheden geven in de strijd tegen computercriminaliteit. Hij wil opsporingsdiensten de mogelijkheid geven... in computers in te breken. Dat blijkt uit een conceptbrief van Opstelten naar de Tweede Kamer. Hij schrijft dat computers steeds belangrijker worden... en dat het aantal cybermisdaden toeneemt. Voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag begint vandaag het allerlaatste proces. Dat tegen de Kroatische Servier Goran Hadjic, oud-leider van de Krajina. Hij wordt verdacht van moord, marteling en deportatie van Kroaten. Hadjic werd in juli vorig jaar opgepakt. En verder begint in de zaak Karadzic de Bosnisch-Servische leider aan zijn verdediging. Tientallen gemeenten hebben honderden miljoenen euro's verlies geleden op bouwgrond... die als gevolg van de crisis onverkoopbaar is. En daardoor bezuinigen gemeenten op publieke voorzieningen zoals bibliotheken en sportclubs... en gaan de gemeentebelastingen omhoog. Volgens Nieuwsuur leed Apeldoorn het grootste verlies 124 miljoen euro. En de Portugese regering heeft in de ontwerpbegroting voor volgend jaar harde bezuinigingen en belastingverhogingen aangekondigd. Portugal kreeg vorig jaar een lening van 78 miljard uit het noodfonds van de EU. Op voorwaarde dat het land een streng bezuinigingsbeleid gaat doorvoeren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag is het volop herfst. Het is bewolkt en er staat een stevige zuidenwind. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. En aan de kusten op IJsselmeer staat een harde wind. Op een aantal plaatsen regent het al en in de ochtend krijgt het hele land met perioden met regen te maken. Vanmiddag trekt de meeste neerslag weg en tijdelijk kan ook de zon doorbreken. De wind rijdt meer naar het zuidwesten en het noordwestelijke kustgebied maakt rond het middaguur kans op zware windstoten. Het wordt zo'n 13 graden. Vanavond wordt het overal droog. De wind zwakt op veel plaatsen af, alleen op de wadden blijft het nog een tijd flink waaien. Morgen woensdag begint de dag met sluierbewolking en in het noordoosten misschien nog wat zon... Al snel neemt de bewolking toe en daarna kan het af en toe regenen. Er staat wat minder wind dan vandaag en dat wordt 13 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. ANEB Verkeersinformatie. Op de A15 richting Europoort staat een van de eerste files bij Spijkenissen, 3 kilometer. De A27, Gorkum richting Utrecht, tussen Houten en Knopend Lunetten, 2 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. Matthijs en Sophie zijn samen aan het klussen in hun eerste huis. Wil jij de trap even vasthouden nu? Maar wie regelt hun pensioen, hypotheek Laat maar. en verzekeringen? Meus dus. Kijk voor uw advies op meus.com. De Nederlandse ontwerper Piet Zwart was binnenhuisarchitect, industrieel vormgever, typograaf en fotograaf. En kan gezien worden als de godvader van het hedendaagse Dutch Design.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 Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ga naar Afrika. In het kustgebied van Kenia loopt de spanning op... door radicalisering van moslims. Dat is het gevolg van de oorlog in buurland Somalië. Maar in het gebied is het al veel langer onrustig. De inwoners klagen dat ze worden achtergesteld. En die sociale onvrede leidt nu tot de roep om onafhankelijkheid.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 afrika correspondent Koert Lindaier maakte deze reportage in Kenia. Het plus van Carré was gisteravond het decor van bokspartijen. Een behoorlijk gevuld theater, zes profpartijen met Nederlandse inbreng. Nou, dat lijkt heel wat, maar de hoogtijdagen van Tuur en Delibas zijn al lang voorbij. En het aantal profboxers in ons land is bijzonder mager. Edwin Cornelissen maakte de boksbalans op in het theater. Het theater Carré, normaal gesproken het decor van het kerstcircus...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 op het punt van beginnen staat. En, uh, en meneer, je bent scheidsrechter. Wat zien we daar liggen? Uh, ja, dat zijn handschoenen, maar die zijn voor de profs. Ah. En ik begeleid uh, één wedstrijd voor de amateurs. En zo begint de avond in Careen met een amateurpartij. Wacht al, Luciano! Er wordt flink aangemoedigd. Crossen, crossen. Aan beide kanten. over de En uiteindelijk is het Quincy Husse die wint.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 Naar de kleedkamer loopt. Nee, ik wil er niet uh, te veel risico's nemen, want stel voor dat hij wel ja, met wilde hoek komt. Een kickbokser dus die besluit om te gaan boksen. Waarom eigenlijk? Uh, ja, dat maakt je, je mogelijkheden meer open. Dus meer kansen om meer te bereiken. Terwijl je eigenlijk hoort dat het kickboksen ja, wel heel erg groot is op het moment. In vergelijking met het boksen,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 En is het over een paar weken weer gewoon het ouderwetse circus. Edwin Cornelis was dat vanuit carré. Gaan we naar Mark Robin. Visser, Mark Robin, heb je al wat gevonden? Ik heb iets gevonden. Ik heb, ik heb allereerst heb ik een datum gevonden. En ik heb net begrepen van, uh, van de persoon waar ik bij ben. Ik zal hem zo introduceren. De nieuwe Erwin Kroll misschien wel. Uh, ik heb van hem begrepen dat als je de, iedere weer, iedereen die iets met het weer heeft, die weet precies wat er op die datum is gebeurd. Dat is namelijk 17 juli 2004. 17 juli 2004. En Wilfred Jansen gaat nu vertellen... wat hij, of hoe hij die dag... 17 juli 2004 heeft beleefd. Vertel eens Wilfred. Ja, als klein jongetje van een jaar of twaalf... zat ik op dat moment eh, voor het raam. En op een gegeven moment aan het eind van de middag... toen, eh, toen zag ik in een keer een echt donkergroene lucht om afkomen. Dus een enorme rolwolk van een zeer zware ommisbui. En ja, het zag er heel geweldig uit. Binnen het neerslagscherm is het alleen maar uh, geflets En uh, sindsdien... Uh, probeerde ik het nog, ja, het bliksemde zoveel. Ik denk met mijn huidige telefoon die ik toen had... de bliksemfoto's proberen te maken. Ja. En dan, eh, ja, uiteindelijk was ik er zo van onder de indruk... Dat ik, eh, dat ik wel eens wilde weten wat het precies was... en hoe het precies allemaal kwam. En eh, zo heb ik wel eens een aantal boeken gelezen... over, eh, over dat weersverschijnsel. En sindsdien is die interesse eigenlijk alleen maar gegroeid. Ja. Zo ben jij aangeraakt door het weer eigenlijk, ja. hè? Ja, ja, klopt. Ja. Luisteraars, zijn naam is Wilfred Jansen. Hij is 20 jaar en hij woont in het plaatsje Holmoed waar ik nog nooit van had gehoord. Nee, daar hebben heel veel mensen nog nooit van gehoord. Vertel eens even, waar zijn wij? Ja, Homoed is uh, licht in de Betuwe. Dat is uh, een gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Het is een heel landelijk gebied, het is een heel klein dorpje. Veel al uh, platteland hier. Dus uh, ja, veel mensen, uh, ja, eigenlijk heb ik nooit mensen van gehoord. Nee. Toen jij die groene lucht hier over Homoed uh, zag, zag komen, was jij... Hoe oud was jij toen? Toen was ik twaalf. Toen was jij twaalf en vanaf dat moment... Ben jij een, een, een weer... Uh, hoe zeg je dat nou? Een amateur-meteoroloog? Ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen. Ja. Ja, in de volksmond weer-amateur. Ja. En wat doe je dan zo, als weer-amateur? Ja, nu met weer-amateur is vooral bijhouden van het weer. Meten, uh, meten registreren. En uh, waarnemen ook. Dus als ik wat bijzonders zie, dan, uh, dan geef ik dat door. En dat ja. gaat dan via verschillende wegen. Bijvoorbeeld Facebook, Twitter. Maar dat kan ook uh, gewoon uh, via de e-mail. Richting uh, bijvoorbeeld uh, ja, MeteConsult of het Ja. Uh, toen ik vanmorgen uh, dat bandje heb laten horen uit 1983... toen was jij er dus nog helemaal niet, hè? Van, die weer, van die bekende weerpersoonlijkheid. Wist jij toen wie dat was? Ja, ik wist wie het was. Dat was ja? uh, Jan Pelleboer. Heel goed. Je mag wat mij betreft door naar de tweede ronde. <lacht> <lacht> Hoe nee. komt het dat jij als, dat een twintigjarige Jan Pelleboer kent? Want ik denk dat heel veel uh, meisjes en jongens van jouw leeftijd... niet weten wie hij was. Nee, dat kan me zo kloppen, maar veel al, uh, ja, soms zie je nog wel eens... Uh... Ja, iets van hem voorbij komen, bijvoorbeeld op YouTube of ja? op de radio... hoor je nog wel eens een fragment en dan die naam erbij. Ja, en als het over het weer gaat, dan luistert hij natuurlijk met een, met een extra oor... om het zo maar te zeggen. Ik heb er nog nooit aan gedacht om Jan Pelleboer eens op te zoeken op YouTube... maar ik ga het toch eens proberen. Nee, maar soms, uh, <lacht> soms in bepaalde filmpjes uh, over het weer en het ja. de geschiedenis... dan, uh, dan komt hij nog wel regelmatig voorbij ja. en dan, uh, ja. Dan, ja, dan weet je wel wie het is. Dan komt de stem ook uh, bekend voor. Ja, ja. In het dagelijks leven doe jij lands- en watermanagement. Dat heeft misschien wel raakvlakken, maar het is toch een heel ander vak. Ja het, heeft, ja, het heeft vrij veel raakvlakken. Ik moet ja, veel met bijvoorbeeld neerslaggevers gaan rekenen. Ja, ja, ja. Maar het is ook vooral, uh, je bent al heel veel bezig met bodem en water. En dat zijn toch wel een aantal belangrijke ja. aspecten, aspecten die ook uh, invloed ja. hebben op het dagelijks weer. Ja, ja. Je hebt wel een beetje een accent. Ja, dat kan ook kloppen. Ja. Ik bedoel, als je voor de landelijke, in de landelijke media moet je altijd een beetje meer naar de ABN. Ik had vroeger ook een accent, dat is er bij mij vakkundig uitgemapt. Zou jij dat ook toelaten? Ja, dat zou ik ook toelaten. Toe ja, dat zou moeten. Ja. Ja, ja, Lara, ik zie toch wel, ik zie, ik zie wel wat in hem, hoor. Ja, ik, ik zie wel wat in hem. Hoe, hoe ziet hij eruit? Maar uit? misschien moeten we nog even verder kijken. Ja, maar wacht even, want ja, hoe ziet hij is ook ja. Wilfred, vertel eens even hoe je eruit ziet. Hoe ik eruit Voor de zie. luisteraars. Ja, donker, vrij kort haar. Ik ben uh, ja, niet heel lang. Ik ben ongeveer 1,80. Uh, ja, een vrij... Uh, ja, ik ben uh, niet niet, mare, maar ook niet dik, om het zo maar te zeggen. Nee, je bent slank. Je bent slank. Dat, maar dat is heel goed voor de televisie. Ja, de televisie maakt je dek, zeg wel ja. eens. Ja, dus, uh... Maar ik denk dat dat bij jou wel meevalt. Nee, gewoon uh, blauwe ogen. Ja. ja. Nou, klinkt gewoon goed. Gewoon frisse, een frisse jonge weerman, joh. Ja. Echt. Het, het, het wordt nou. hem, volgens mij. Maar, het nou, nou, Laten we nog, nog niet even. over één nacht ijs gaan, om even in de terminologie te blijven. Ik blijf nog even bij Wilfred, dan kijken we het nog even aan. Ja. Misschien ja. moeten we straks ook even naar buiten, naar je weerstation nog, Wilfred, toch? Ja, dat lijkt me nog wel even. Naar, even naar even naar kijken. Goed. En, okay. en we gaan nog even wat Pelleboer opzoeken op YouTube. Ja, leuk. leuk. Tot straks. Even kijken of we dat kunnen vinden. Tot straks. Ja. De Peace of the pie movement neemt bezit van de uiterwaarden van de IJssel in Voorst. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. We hadden even een aanrijding op de A27 bij Utrecht richting Almere. Maar bij knooppunt lunette was dat. Maar de rijbaan is weer vrij, de file is weg. Verder zien we alleen wat dagelijkse files bij Amsterdam, bij Rotterdam... en bij Utrecht op de A28. Wat verwacht je ervan voor vanochtend Wijnand? Ja, er komt toch wat regen aan en dat ja. is nooit gunstig voor de ochtendspits. Maar ja, het is ook herfstvakantie in het zuiden en het midden. Dus uh, al met al een gemengd beeld zo'n 200 kilometer file rond half negen, iets meer dan gemiddeld. Wijnland Zwaan bij de ANWB, Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In de uiterwaarden van de Oude IJssel, bij Voorst... staan sinds een paar dagen vier tenten. Dat is een soort camping waar Rijkswaterstaat niet blij mee is. Verslaggever Colette van Uden ging gisteren bij zonsondergang naar het kamp. Ik ben over de dijk gereden, langs de IJssel... En ineens zag ik een paar auto's staan ik dacht, hier moet het zijn. Ik ben uitgestapt en op een hek stond Welkom. Nog verder doorgelopen en daar stonden vier typies. En in één daarvan zaten allemaal mensen. Rondom een kampvuur. En jullie blijven hier ook echt slapen vannacht? Of? Ja, vannacht ook. Ik heb hier al vijf nachten geslapen. Het is gewoon een gezellig kamp. Alleen het mag niet. En voor jullie is het meer dan gewoon een gezellig kamp. Want jullie willen hier iets mee uitdrukken. Ja, er is gewoon behoefte in Nederland aan anders wonen. He, wij vragen toch een beetje aandacht voor het anders wonen. Wat is anders? He, je hebt de stad, de rijtjeshuizen, maar wij wonen in tenten. Ik zie het ook wel als low impact living eigenlijk. En verbonden zijn met de natuur. Ja. Uh, zoeken naar zelfvoorzienendheid, uh, bewustzijn, duurzaamheid. Johan uh, nee, heet uh, jij? Ja, ik heet Johan. Ja. Wat Robin ook zegt, leven op een manier dat je dus geen belasting voor je omgeving bent. Dat de materialen die je gebruikt natuurlijk zijn. Low impact living. Ja, een boom kan omvallen en verrotten en dan komt CO2 vrij. Of we hebben hem gehakt en je gooit hem op het vuur en dan heb je ook CO2. Maar dat is eigenlijk dezelfde hoeveelheid. Ik heb lekkere soep gekregen. Nu staat er een keteltje met water op het vuur, volgens mij zo te horen kookt het al wel bijna. Jullie hebben elektriciteit. Ik zag buiten uh, zonnepanelen staan, zodat je eigenlijk bijna van alle gemakken voorzien bent. Er is geen tv, maar er is wel wat te roken en wat te drinken. Ja, het en er een is muziek. Met, uh, Rijkswaterstaat, <laughs> everything, everything. Zijn jullie occupied platteland? Moet ik het zo zien? Nou, ik weet niet. Uh, andere mensen vragen, zijn jullie dus gewoon krakers? Ik had mijn eigen term bedacht: uh, Peace of the Pie movement. Er ligt hier gewoon een, een stukje wereld, een stukje taart. En eigenlijk wil niemand het hebben of het wordt gewoon in ieder geval niet gebruikt. Peace of the pie movement, zoals ze zichzelf noemen... moet binnen twee weken weg zijn. De storing die u aan het einde van de reportage hoorde... kwam door de elektriciteit trouwens. Die wordt opgewekt door een mobiel zonnepaneel. Het is tien voor zeven. En je moet het maar durven, in crisistijd een bedrijf beginnen. Clarence Sackman liet zich niet weerhouden... door de economische malaise en de slechte vooruitzichten. Hij is ervan overtuigd dat hij zijn hoofd boven water kan houden. Ja, niet zo hard, hè? En dan uh, met tomaat... Alles erop en eraan. Clarence Zakman heeft sinds begin dit jaar zijn eigen zaak. Hallo. Een horecagelegenheid in Den Haag. Tussen, zoals hij het zelf noemt, de studenten en de ambassades. Dit is een dichtbij wijk van 10.000 inwoners. Ja, ik pas hier ook het best bij. Het is eigenlijk ook een klein dorpje. In de stad. Brood en koffie bij Clarence, zo heet het hier. Mensen die kennen mij, die zeggen van Clarence, dit ben jij, dit hoort bij jou. En... Dus Clarence moest in de naam van de zaak? Ja. De persoonlijke tint. En buiten dat, het klinkt, uh, als ik het zelf zeg, uh, ook nog wel lekker. Ja? Ja. Clarence, hè? <laughs> ik kan het ook nog op zijn Frans zeggen, Clarence. <laughs> ik wil meer dat sociale hebben. Dus in de stad heb je je gewoon toch een beetje een uh, komen ze aan voor een broodje. En dan willen ze gewoon weer weg. En dan kan je net niet dat even dat sociale hebben. En uh, hier in de buurt willen die mensen wel. Maar ja, die willen echt ook weer een zaak hebben waar je gewoon een beetje een babbeltje kan doen. En daar hou ik eigenlijk meer van. U bent wel een babbelaar. Ik hou er wel van. Om, om, uh, sommigen willen ook wat kwijt hè. Dag mevrouw, alles goed met u? Heeft u me gemist? Ja. Ik heb u al gemist hoor. Ja. U woont hier in de buurt? Ja, op de vinkkade. Dus dit is een uitje? Ja, dan ga ik de boodschappen doen bij Albert Heijn. En dan ga ik gelijk uh, hierheen. Die vrouw is 82 jaar en die komt hier twee keer in de week. Ja, prachtig. Vaste prik. Vaste prik, ja. Ja, hij is altijd gezellig. Als het even kan, komt hij altijd even een praatje met je maken. Weet je wel? Nou? Ja. Hoe loopt het tot nu toe? Buiten verwachting. En wat zegt dat? Want u bent nu natuurlijk nog nieuw. Fris, mensen zijn nieuwsgierig, komen even kijken. Maar straks? Ja, dat moeten we ook nog zien. En dat is... Uh, het is niet zomaar eventjes uh, een spelletje spelen. Het is gewoon ook elke dag scherp blijven. Het is wel heel tegendraads, hè. Starten in een periode dat in de economie alle lampjes op rood staan. Ja. En dat eigenlijk de verstand zegt, doe maar even niet. En soms moet je de moeilijkste wegnemen, hè. Ja, is dat het? Ja. Gewoon in jezelf geloven, hè. Een stap durven nemen, dat is het. Wat deed u eigenlijk voordat dit avontuur in zicht kwam? Ja, nou, wat ik heb uitgesproken. Um, we hebben in 1999 heb ik een winkel gehad, een meubelwinkel. Woonaccessoires. En toen kwam de euro eraan. En toen hebben we dus echt ja, de crisis meegemaakt. De vorige? De vorige. Ja, daar heb ik dus ook heel diep in gezeten. Dus winkel kwijt. Dus wat ga je doen? Ja, uh, nadenken en dan gewoon maar naar een uitzendbureau stappen. En ben ik bij Heineken. Flesjes gaan vullen, de kratten gaan vullen. Ja, je kan erom lachen, maar ik vind altijd van, je moet gewoon werken. Maar een droombaan? Droombaan, nee. 7-Up bij de 7-Up, cola bij de cola. Maar het is wel een leuke baan om te dromen. Zo, voor mijn vrouw. En dan ga ik dat even brengen. Heeft u nou de afgelopen maanden geen moment gedacht... Oh, het is malaise, het is crisis. Ik ben helemaal op het verkeerde moment gestart. Wat neem ik een risico? Nou, het is eigenlijk altijd wel crisis geweest, vind ik. En als je goed om je heen kijkt, overal wordt er gegeten, overal wordt er gedronken. Zo, kijk eens. Ik hoop dat die goed is voor u. Ah, mag ja, hè? En een lekker doen. cappuccino nog erbij, toch? Een cappuccino, ja? Ja. ja. Als je uh, goed over na gaat denken, is het altijd een sprong in het diepe. Bij elke stap die je wilt nemen, kom je hindernissen tegen. Afrekenen. Ja? ja drie cappuccino. 1, 2, 3. En een koffie en een dubbele espresso. Nu is de lunchroom. Heeft u al plannen om het meer te laten worden, meer dan brood en koffie? 10,80. Ja, mijn, mijn idee was een dagzaak te hebben met wat eten erbij. En heel misschien gaat dat ook weer weg, want uh, dan gaan we in de, in de toekomst uh, wat later open. En dan gaan we met dagschotels beginnen. Dan wacht ik alleen nog even op mijn alcoholvergunning tot 8 uur. Dat is eigenlijk de bedoeling dan ook. Dagschotels en borrels bij Clarence. Juist. En bitterballen. En bitterballen. Nee, geen bitterballen. Tapas zijn het dan. Clarence Sackman gelooft erin, gelooft erin dat hij in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kan houden. U hoort een reportage van Louis Dekker. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Twintig gemeenten in de omgeving van Den Bosch worden per 1 januari zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarover schrijft de Volkskrant vanochtend. Het is voor het eerst dat gemeenten de jeugdzorg van de provincie overnemen. Kinderombudsman de kinderombudsman zei vorige week nog... dat de overdracht naar de gemeente juist moet worden stilgelegd. Maar lokale bestuurders zijn het daar niet mee eens. Wij denken sneller de juiste hulp bij het kind te kunnen krijgen... als we het zelf regelen, zegt de wethouder van Rozendaal uit Schijndel. Volgens hem neemt de bureaucratie dan af. De gemeenten hoeven pas vanaf 2015 de verantwoordelijkheid... over jeugdzorg op zich te nemen. Maar die 20 gemeenten in Brabant wachten daar dus niet op. Andere Brabantse regio's zullen hun beleid baseren... op de ervaringen in de regio Nembos. De formatie zit deze week in een cruciale fase. U heeft dat eerder kunnen horen in het Radio 1-journaal. Omdat de moeilijkste vraagstukken nog op tafel moeten. Dat schrijft het AD op basis van een gesprek met oud-VVD'er Joris Voorhoeven. Volgens hem staat de PvdA-leider Samson onder zware druk. Omdat hij zijn kiezers naar de SP en D66 ziet weglopen. Als ik had geweten dat jouw partij zo snel maatjes zou worden met de VVD... had ik niet op de PvdA gestemd, schrijft een kiezer aan de voorzitter Hans Pekman.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 ontwaakte ineens uit haar coma. Haar ouders hadden al toestemming gegeven voor donatie. Sinds de Deense televisie een documentaire over deze zaken uitzond... meldde Deense orgaandonoren zich af. In de goed bekeken documentaire is de zwaargewonde Carina te zien. Ze raakte vorig jaar in diepe coma na een auto-ongeluk. De artsen zeiden dat er geen overlevingskansen waren. Maar na vier dagen ontwaakte ze. Ze bewoog haar benen en stak een duim in de lucht. Het ziekenhuis heeft inmiddels toegegeven dat de hersenschade verkeerd was ingeschat. Exacte cijfers van het aantal Deense donoren dat zich afmeldt zijn er nog niet... omdat de afmeldingen schriftelijk moeten gebeuren. Dan de afgezette premier Gerrit Schotter van Curaçao... belooft Curaçao-enaars maandelijks 100 gulden voor boodschappen. Maar volgens het Openbaar Ministerie op het Caribische eiland... is geen sprake van stemmen kopen, schrijft de Telegraaf. De MFK-partij van Schotten liet de afgelopen weekend, een week voor de verkiezingen op Curaçao, duizenden steunkaarten uitdelen met erop het gezicht van Schotten. En om de kaart te kunnen gebruiken, moeten mensen hun naam, adres en telefoonnummer opgeven. Het geld komt dan beschikbaar vanaf 2013. Tegenstander Anthony Godet, lijsttrekker van de FOL, vindt dat Schotten de regels voor eerlijke verkiezingen met voeten treedt. Hij noemt het omkoping. Ook kandidaat Eric Newton van Pais dat, meent dat MFK over de scheef gaat. De OM noemt de steunkaarten gewoon een van de verkiezingsbeloften. Tot zover de kranten van deze ochtend. We praten u zo dadelijk bij over wat er in de andere media staat... en over het feit dat Hillary Clinton voor president Obama is gaan staan. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Blijf luisteren.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 De Nederlandse ontwerper Piet Zwart was binnenhuisarchitect, industrieel vormgever, typograaf en fotograaf. En kan gezien worden als de godfather van het hedendaagse Dutch design. Vanavond in Avro Close-up om 5 voor elf op Nederland 2. Alles moet nieuw. Piet Zwart. Dit is Radio 1.